Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De actie op de radio ter ere van Peter R. de Vries... is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune op NPO Radio 1. Op zoveel mogelijk Nederlandse radiozenders tegelijk... werd als eerbetoon aan de vermoorde misdaadverslaggever... het nummer A Wider Shade of Pale gedraaid. Dat was op de dag van zijn uitvaart. De song van Procol Harum was een favoriet van de Vries. Radio Veronica-DJ Dennis Ruijer had het initiatief genomen voor de actie. In Noord-Laren heeft Bart Holwerf de eerste schaatsmarathon op natuureis... van dit seizoen bij de mannen gewonnen. In plaats van de standaard 125 ronden reden de mannen vanwege de kwaliteit... van het ijs 100 ronden op de natuurbaan. Dat Holwerf deelnam aan de marathon in Noord-Laren was bijzonder. Vanmiddag startte hij nog in Tialf op de 5000 meter... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Hij veroverde geen Olympisch ticket, maar reed wel een persoonlijk record... Bij de vrouwen die een uur eerder waren gestart in Noord-Laren... werd Maike Verwij eerste, oud-nationaal kampioen bij de junioren. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij de marathon zijn in Noord-Laren. In de veiligheidsregio amsterdam amsteland is het aantal positieve coronatests in een week met zo'n 22% toegenomen. Terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Dat lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant, Die is in de regio inmiddels dominant. Landelijk daalt het aantal gemelde positieve tests nog altijd. Maar afgelopen week iets minder snel dan de week ervoor. Het weer, met name in het zuiden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor IJzel in de loop van de avond... in een strook van Noord-Holland naar Gelderland... en in de loop van de nacht in het noorden. Daar zal de gladheid pas maandag verdwijnen. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen bewolkt in het zuiden regen en 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Peaceful Radio Show 1470, ja, waar zijn de 60 gepasseerd. Welkom ook bij een speciale kerstuitzending. Eén kerstuitzending dit jaar. En, um, nou, dat doen we ook met nieuwe muziek. Ja, Cornel Kinderknecht die maakte Season of Peace. En we draaien de track A Holy Night. Daarna komt een single. Zo eens in het jaar wil ik ook nog wel singles draaien. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar met kerstmis. Another Christmas Eve van Jim Ottaway. Dan hebben we nog een heleboel andere artiesten natuurlijk. In totaal over de 2 uur 31. Um, en ja, ik heb eigenlijk van allemaal van verschillende artiesten een kerstnummer uitgezocht. Er is één uitzondering... En dat is even kijken, dat is track 16, Christmas Memories van Goomer Edwin Evans. Het is een ja, drie kwartier durend medley van kerstmuziek en dat is in 1997 uitgebracht. En dat was mijn allereerste kerstalbum die ik toegestuurd kreeg. Dus dat op, ja we horen het trouwens ook op de achtergrond, ik ben er ook mee begonnen. En maar we sluiten er ook weer mee af. Goed radio.info daar vind je de playlist en natuurlijk dit muzikale programma. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hollywood Wood Records recording artist, Henny Becker, wishing you, your family and friends a happy and joyous holiday season.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 Christmas is here Bringing good cheer to young and old We can't wait once to hear One's a could cheer From everywhere Feeling clear All high oh, raising some Lord And they're telling Telling me Every one sing Christmas is here.